Het is vrijdag 6 april en dit is de Batavieren Podcast. Ik zit hier met uh, Piet Emmer, emeritus hoogleraar uh, Europese Expansie aan de Universiteit Leiden. Ja, en u heeft een boek geschreven, um, Het Zwart-Wit Denken Voorbij, een bijdrage aan de discussie over kolonialisme, slavernij en migratie. Goed verkocht, hè? Ja, dat is uh, inderdaad uh, boven verwachting goed verkocht. Eerlijk gezegd komt dat min of meer door een toeval. Het boek kwam uit uh, in de week dat het Mauritshuis in Den Haag, het uh, bekende kunstmuseum, uh, het borstbeeld van Johan Maurits uh, verplaatste van de vestibule naar een apart kamertje. En als uitleg werd gegeven dat het toch maar van plastic was, het was een afgietsol. Um, het was ook heel klein. Nou, dat zijn natuurlijk erg onhandige excuses en daar is de pers op afgesprongen. En omdat ik in mijn boek uh, een aantal dingen over uh, Johan Maurits zeg en ook... Uh, over zijn leven... Um, en überhaupt over het probleem... hoe om te gaan met het verleden... dat ons nu ongemakkelijk voorkomt... Uh, heeft het boek, is het boek heel goed verkocht. Binnen een paar weken waren we aan de derde druk. Ja, ja bijzonder. En we, zitten nu al, hè, we kunnen er nu over spreken... want het is al, het is al weken, maanden Zeker, geleden... Ja. dat het uitgekomen ja. is. Dit, dit, dit proces heeft redelijk lang geduurd... voordat we hier zo uh, met elkaar samen zitten... Mm -hmm. um, daar hebben we ook over gecorrespondeerd. Ja. Dat er uh, weinig mensen zijn die met u uh, in discussie willen gaan. Ik heb denk ik wel tien, misschien wel vijftien historici benaderd. Maar niemand nam een, een goed verkocht boek serieus. <lacht> hoe, hoe, hoe, hoe komt dat volgens u? Ja, uh, nou ja, als je met de wetenschap bezig bent, ook al met de historische wetenschap... dan kijk je altijd met een scheef oog naar de actualiteit... En uh, naar uh, zeg maar het, het journaille, zoals dat heet, de journalisten. Uh, dat spoort vaak niet. En mijn boekje is een poging om die brug tussen wetenschap en uh, zeg maar de, de, de, de, de verslaggeving over de actualiteit te overbruggen. Ja. En ik kan me voorstellen dat als je met een uh, wetenschappelijke blik naar de geschiedenis kijkt, dat je de onderwerpen die ik aansnijd wel belangrijk vindt... maar de discussie waarop die op het ogenblik in Nederland gevoerd wordt... dat je daar je eigenlijk liever niet in wil mengen, want dat laat je dan over aan de journalisten. Nou, ja, ja. Ik vond dat, dat uh, niet juist. Ik vind dat je vanuit je vakkennis rustig kan bijdragen aan het debat... En daar ook de, de je eigen mening in uh, ja, En ook treden. je eigen mening kunt geven. Daarbij, uh, ik ben nu uh, met, met emeritaat, dus ben gepensioneerd. En dan voel je je toch wat vrijer ten opzichte van het wetenschappelijke harnas. dan uh, wanneer je nog uh, actief bent aan de universiteit. Ja, want u heeft. Dit is een boekje van zo'n 150 pagina's. Ja, Net ja, ja, precies. Het is super geconcentreerd. Mm -hmm. Iedere pagina zit, zit een, een restant in van de, van de vele, vele, vele andere pagina's die u in uw leven geschreven heeft. Wat is voor de, de mensen die uh, u niet kennen en uw, uh, mm -hmm. alles wat u geschreven niet kennen, wat heeft u allemaal uh, bijgedragen in de wetenschap? Nou ja, uh, ik heb me eigenlijk voornamelijk bezig gehouden met de geschiedenis van het Atlantisch gebied. Uh, dus uh, uh, zeg maar de wereld die ontstond nadat Columbus de nieuwe wereld heeft veroverd. En uh, ik heb me daarbij geconcentreerd op de geschiedenis van uh, slavernij en slavenhandel. Iets dat in Europa toen niet meer bestond, behalve dan in Spanje en Portugal... maar verder in Europa was er eigenlijk geen slavenhandel en slavernij meer. Terwijl het een heel belangrijk instrument was voor Afrikanen... en ook voor de kolonisten in de Nieuwe Wereld. En uh, nou ja, dat uh, was toen ik eraan begon een vrij uh, buitennisse gebied waar eigenlijk heel weinig mensen belangstelling voor hadden uh, en dat is geweldig veranderd. Ik denk dat het nu een van de meest drukbeklante specialisaties in de historische wetenschap. Ik ben meegegroeid met, ja, met deze ja, zeker. Het was heel heel schrijven. aardig om die ontwikkeling te zien. Uh, uh, de, de weinige mensen die zich daarmee bezighielden in de Verenigde Staten, in Engeland, in Frankrijk, in Nederland, die kenden elkaar allemaal. Eén keer per jaar kwam je dan ergens bij elkaar, meestal in de Verenigde Staten, waar natuurlijk toch de meeste historici op dat onderwerp werken. En dan hoorde je weer nieuwe gegevens. Je bracht zelf de laatste gegevens over je eigen onderzoek mee. Het was een hele uh, ja, spannende en uh, stimulerende tijd. Ik heb daar heel veel geleerd van collega's. En uh, dat bijvoorbeeld, ik heb een overzichtswerk geschreven over de geschiedenis van de Nederlandse slavenhandel. Dat was niet mogelijk geweest als ik niet voortdurend op de hoogte was geweest van de onderzoeksresultaten van collega's in Engeland, ja. in Frankrijk en vooral in de Verenigde ja, ja. Staten. Nou, um, ik stel voor dat we gewoon door het boek heen gaan. Ik heb, uh, ik heb een aantal um, onderdelen van het boek, een aantal uitspraken heb ik... Uh, genoteerd. We gaan er gewoon lekker doorheen. Ja, prima. Um, en dan kunt u dat voor commentaar voorzien... van wat zit daarachter. Ja, ja. uh, u had het net al over... slavernij in Europa. Dat is al afgeschaft als grotendeel. En wat u in uw... Verdwenen, Verdwenen Ja. Wat u, wat u doet in uw boek... heel veel, is... Uh, laat zien van... Uh, dit wat er gebeurde... Mm -hmm. is verschrikkelijk. Mm -hmm. Waar veel... Mm -hmm. activisten bijvoorbeeld zich op beroepen. Mm -hmm. Maar dan relativeert het... met iets wat ook gebeurde, maar we niet belichten. Bijvoorbeeld, hier zegt u het volgende, er waren in Europa nog veel meer vormen van gedwongen arbeid, waardoor de slavernij overigens minder exotisch leek dan gewoonlijk aannemen. Ik noem een paar voorbeelden. Um, werknemers die wegliepen, konden in Engeland en Schotland ja. door, de uh, door de politie Mooi, worden opgehaald. Worden wein, ja. Verkoop van de mijnen werden de ja. mijnwerkers ja. mee verkocht. Ja. Weeskinderen hadden werden gewoon het werk gesteld, hadden ja, niet zoveel precies, te zeggen. Ja, Vaag gebonden werden, ja. had je allemaal wetten voor. Ja, ja. Uh, kolonisatie over zee werd dwang toegepast... Ja. als je de overtocht niet kon betalen. Ja, precies, dan moest je een aantal jaren voor een ander werken, ja. En in, Cilicie, in Oost en in heel Oost-Europa had je nog lijf Ja, precies. Ja, wat, dat is natuurlijk iets wat je in uh, de huidige atmosfeer... en in het huidige debat over slavenhandel en slavernij... eigenlijk niet meer tegenkomt... Een poging om te begrijpen hoe de mensen in de 16e, 17e, 18e eeuw tegen slavernij aankijken. Wij kijken er nu met verbazing naar. Ik geloof dat er niks ergers is dan mensen als slaaf in eigendom hebben of verkopen. Dat, dat kunnen we ons niet meer voorstellen. Mens als object. Iets, precies, ja. dat is onmogelijk. En dan kun je zeggen, van dat, dat blijft iets heel vreemds. Uh, je kunt ook proberen, en ik vermoed dat dat toch de taak van de historicus is om te zeggen... nee, we moeten niet met de ogen van de 21e eeuw naar dat verschijnsel kijken. We moeten met de ogen van de 16e eeuw, met de ogen van de 17e eeuw... met de ogen van de 18e eeuw naar dat verschijnsel kijken. En dan ontdek je dat er in die vrije arbeidsmarkt die we vandaag de dag hebben... in Nederland en in Europa en in het Westen überhaupt... Dat de, die arbeidsmarkt uh, in de 17e en 16e en ook in de 18e eeuw ook een aantal hoekjes kende, waar nog wel degelijk dwang werd toegepast. Dus de mensen die over zee ontdekten dat er slavenhandel en slavernij was, die waren iets minder verbaasd dan wanneer wij nu over zee gaan en daar slavenhandel en slavernij ontdekken. Nou, dat is het punt dat ik probeer te maken. Het was minder exotisch. Dan op dit ogenblik. Je zou kunnen, wordt. kunnen stellen dat, dat men niet discrimineerde in de medocheloosheid van mede met de medemens. Het nee, nou ja, op, daar op, kun je op, op vandaag zelfs vragen. ook nog wel. Maar uh, hoe heet dat? Kijk, slavernij en slavenhandel uh, waren instituties waar mensen als objecten werden beschouwd. En. Uh, uh, je ziet dat de omstandigheden in Europa uh, soms niet echt verschilden van wat slaven, uh, hoe heet dat, uh, in Omgevingen. bijvoorbeeld ja. het Caribisch gebied of in het zuiden van de Verenigde Staten, zoals dat later ging heten, of in Brazilië ontmoeten. En dat is natuurlijk ook iets. Ja, je, de wereld was toen anders. De levensverwachting was 30, 40 jaar hè, van de gemiddelde Europeanen in die tijd. En dan kijk je denk ik anders tegen het leven aan dan wanneer je het idee hebt, ik kan 80, 100 worden. Uh, er was ge geweldige armoede in Europa. U schrijft ook veel van de schepen met... Uh, uh, Ierse, Schotse, Engelse... Ja, uh, kolonis kolonisators. Uh, veel vrouwen die aan boord waren. Zwangere vrouwen. Mm -hmm. die, die hadden even hoog sterftecijfers cijfers... als zwangere precies, vrouwen uit precies, Afrika. Precies. Al dat soort dingen moet je natuurlijk... in de beschouwing betrekken. Want het blijft alweer, als je er met de huidige ogen naartoe kijkt... heel vreemd dat je... mensen koopt in Afrika. vervoert naar de nieuwe wereld. En dat er onderweg zoveel doodgaan. Ja. Dat is natuurlijk eigenlijk economisch gezien onzin om het zo te doen. Hoe komt het dat men zich daar niet over verbaasde, zoals we dat tegenwoordig doen? Waarom liet men toe dat 10 of 15 procent van de slaven de overkant niet haalde? Ja... Uh, alweer, dat vinden we vandaag de dag heel vreemd. Want we kunnen overal in de wereld naartoe reizen. Maar ik denk, als u denkt, van ik ga volgend jaar eens op vakantie in India... of ik ga naar Japan of ik ga naar Latijns-Amerika dan heeft u helemaal niet het idee dat u daarmee uw leven in de waagschaal stelt. Dat ja. is, uh, absoluut, die gedachte is volstrekt verdwenen. Nee, ik betaal, ik betaal goed voor KLM. Precies. Dus, uh, <laughs> zo'n kapje die naar beneden precies. komt, dan uh, dat had, je, <laughs> had je niet op zo'n schip. Maar dat was vroeger echt anders. Uh, je wist dat als je reisde, dat je een grotere kans had om op ongelukken en om dood te gaan. Het was echt een avontuur. Het eigenlijk. was echt een avontuur. En dat was niet alleen voor Afrikanen of voor Aziaten of voor Indianen het geval... nee, dat was ook voor Europeanen het geval. Dus dan ben je minder verbaasd... Uh, als je zelf ontdekt dat er een hoge sterfte is... onder reizen die naar de tropen gaan, bijvoorbeeld... waar Europeanen geen immuniteit tegen tropische ziektes hebben... dan is het duidelijk dat je minder verbaasd bent... Ja. over de sterfte onder de slaven. Nogmaals, misschien mag ik eraan toevoegen... ...dat de Europeanen wel degelijk geprobeerd hebben... ...om die sterfte te laten dalen. Maar dat, dat Meer dan de niet. Arabieren? Of ja, of die inderdaad. Die slavenhandel om... van de Arabieren... ...of van de, van de Chinezen, om eens wat te zeggen. Dat, uh, dat was inderdaad... Uh, ...daar heeft men nauwelijks... ...een gedachte gewijd aan de sterfte. Nee. Die vergelijk... ...die, die bekijkt dingen in hun tijdsgeest. Mm -hmm. dat, is, dat is ook iets... Uh, ...wat opvalt. Veel van die, die activisten... Ja. ...waar ik het net ook over had... ...die zijn van links, marxistische... Uh, achtergrond, mm -hmm. maar wat bijzonder is en daar schrijft u ook over is dat juist Karl Marx mm -hmm. en Friedrich Engels evenals Multatuli, die ja. man die we allemaal uh, ja, als creëren, anti zien ja, die waren groot, groot voorstander van kolonialisme, ja, want het was ook een manier het was een manier om de motor van de geschiedenis precies, en de economie precies, precies te dat, uh, ze zagen werkelijk niet veel in die samenlevingen die toen in Azië en Afrika bestonden ...waar de mensen waarschijnlijk net genoeg hadden om te eten... ...sommige tijden zelfs niet eens dat. Dat kon niks worden. Je moest een ontwikkeling hebben als in Europa... ...en de enige manier om dat te bereiken was het Europese kolonialisme. Dat zou de wereld... Uh, vooruitbrengen, dat vooruitbrengen. Dat zou en dan was het natuurlijk ook mogelijk om het marxisme <coughs> en, het, en het communisme te vestigen. Ja, dat is eerder heb je, heb je daar arbeiders. Precies, natuurlijk. precies. Je moet eerst arbeiders hebben. Je moet eerst de onderdrukte hebben voordat dat plaatsvindt. Dus uh, ja, dat was heel logisch. Je en dat uh, die redeneerde niet vanuit marxisme. Maar... Nee, maar die had het gewoon over de kwaliteit van het bestuur en die zei van uh, Nederland. Uh, Zit op Java hè, als kolonisator in het begin van de 19e eeuw. Uh, daar laten ze de mensen allerlei belastingen in natura betalen. Dus ze moesten koffie maken en suiker als ja. belasting in natura. En daar krijgen ze te weinig voor terug, voor die belastingen. Het bestuur in Nederlands-Indië wordt voornamelijk overgelaten aan de inheemse vorsten. De inheemse bestuurders. En die zijn corrupt, die uh, willen niet dat, uh, hoe heet dat het land vooruit gaat. Als we kolonisator zijn in Indonesië, dan moeten we het ook goed doen. En dan moeten we het. Hele niet, alleen win -gewest, precies, echte niet alleen kolonie. een wingewest. Niet alleen een wingewest, het moet echt kolonie zijn. En dan maar. Misschien levert het dus wel verlies op. Het zou kunnen zijn dat de belastingen die de Javaan kon betalen te laag waren... om dan de hoge bestuurskosten goed te maken. Nou, dat is dan zo, maar dat is wat een kolonisator moet doen. Hij moet op de kwaliteit van het bestuur letten. Dat deden de Fransen en de Engelsen wel. Wie deden dat meer in ieder geval? Nou ja... Dat is op den duur. Kijk, voor alle kolonisatoren is het zo dat in de tweede helft van de 19e eeuw kwam het idee: van ja, we kunnen die koloniën niet alleen maar uitknijpen en een beetje de rust bewaren. We moeten echt wat doen. We moeten wegen aanleggen spoorwegen, telegraaf. Uh, en we moeten de zaak goed besturen. We moeten moderne gezondheidszorg brengen. Modern onderwijs. We moeten de meeste mensen ook de taal van het moederland leren. Zodat ze in de wereld hè, met Frans en Engels uh, terecht kunnen. Enzovoort, enzovoort. En ja, dan wordt het kolonialisme echt heel iets anders dan wat het in de eeuwen daarvoor was. Gewoon een brenger brengen van beschaving. Echt een... Van de westerse beschaving, ja. ja. Overigens... Uh, in de kritieken op mijn boek wordt wel gewezen op het feit dat ik een aanhanger zou zijn van het uh, vooruitgangsmodel, zoals dat heet. Um, en ja, Ik moet heel eerlijk zeggen, die kritiek is geheel juist. Um, ik weet wel dat de westerse waarden zeker niet ideaal zijn... Maar ja, ik kan me niet goed voorstellen dat een moeder in Afrika of Azië minder verdriet voelt over het feit dat de helft van haar kinderen overlijdt voordat ze 15 zijn dan dat in Europa het geval is. Dus uh, dat hebben we in Europa door vooruitgang van de medische kennis uh, weten te beperken. Er is nauwelijks kindersterfte meer uh, in Europa. Dan denk ik dat uh, je de plicht hebt om die mogelijkheid ook aan te bieden aan mensen in Afrika en Azië. Ja. Dus die kritiek op dat vooruitgangsdenken daar zit een onaangename kant in. Zo van mensen in andere continenten, eh, hoe heet dat, die kijken anders tegen het leven aan dan de Europeaan. Daar ben ik het niet mee eens. Ik denk zeker dat er verschillen zijn, maar ik denk dat er een aantal algemeen menselijke eh, on... noden zijn. Die, die, die, ja, die, eh, maar het was toevallig zo dat de economische en technologische vooruitgang ...liep verder vooruit bij Europa toen de tijd. En dan is het logische gevolg Precies. dat wanneer die zich gaat mengen met de rest Precies. van de wereld... Precies. ...dat dat zich sneller verspreidt. Ja, nou ja, er wordt door historici... ...u gebruikt het woord toevallig... ...daar wordt natuurlijk wel kritiek ja, op Ja, Dat is het, een het niet, maar over u heeft wel gelijk. Tot ja. 1800 zou ik willen zeggen, was de wereld relatief gelijk... Overal was... En, en, en, de industriële revolutie was de grote... Dat was de grote, het ja. maakte het grote verschil. En Jezus. daarvoor zou je kunnen zeggen... Zou ik Europa uh, niet het continent zijn waar ik het liefst zou willen wonen? Hoe heet dat? Uh, het was mm -hmm. een continent met een geweldig grote bevolking. Een heel beperkte productiecapaciteit. Dus er waren veel hongersnoden. Er, er was veel ellende. Uh, het was heel dichtbevolkt, Zodat die steden ook een hoge sterfte kenden. En dat is ook de reden hoe heet dat, geweldig hiërarchisch ingedeeld, maatschappelijk. Ja. Je werd geboren in een bepaalde sociale laag... en het was vrijwel onmogelijk om je daaruit te bevrijden. Dus wat dat betreft heb ik wel eens tegen studenten gezegd... kijk eens naar Afrika, waar, hoe heet dat... voor 1800, met de uitzondering van een paar kleine gedeeltes... nog geen Europeanen waren... Uh, ...het zou best eens kunnen zijn dat het leven van de gemiddelde Afrikaan voor 1800... ...aardiger en vrolijker was dan dat van een Europeaan. Uiteraard na 1800 zijn de bordjes snel verhangen. En ja. vandaag de dag trekken we nog steeds de haren uit het hoofd waarom Afrika maar niet wil meekomen. Maar voor 1800 uh, zou ik heel voorzichtig zijn om Europa de beste plaats ter wereld te noemen. En hoe kijkt u er nu aan uh, tegen... Ja, wat je zou kunnen noemen de Chinese kolonisatie van Afrika. Ja, nou ja, zoals gezegd, de eeuw van Azië is al eerder aangekondigd. Ik vind het volstrekt terecht dat Europa in de negentiende eeuw die voortrekkersrol in de wereld heeft gespeeld. Dat kwam, zoals u terecht zegt, door die ontwikkeling van de wetenschap en van de economie. Uh, ik denk dat het eigenlijk eerlijk is dat nu een ander continent misschien uh, die rol overneemt. En ja, het ziet eruit dat dat inderdaad Azië is. Alhoewel de voorspellingen alweer toch niet uitkomen. Het duurt veel langer. Hè, het westerse superioriteit in vele opzichten zal nog... Ik maak dat niet meer mee. Laat ik het maar zo zeggen. Het, het einde zeggen. van Europa. Het, ja, ik denk... Dat het. Of van het Westen, want we moeten natuurlijk ook het Neo-Europa. zoals de Verenigde Staten, ja. Australië, Nieuw-Zeeland. dat hoort er allemaal bij. Nee, ik denk dat dat. Uh, nee, maar in, uh, in de zekere. want er wordt vaak de vergelijking met het Romeinse Rijk gemaakt. Ja, en, uh, ja. We gaan ja. wat ten onder. Ja. Uh, Precies, nee. Het Romeinse Rijk is ook, heeft ook een hele lange zeker, tijd zeker, gehad. zeker, zeker. zeker. Bestuurslagen ja. bleven bestaan. Ja, ja, dingen ja. gingen nog wel ja. relatief goed. Het ziet ernaar uit dat Azië op sommige punten misschien het Westen zou kunnen inhalen. en dan die voortrekkersrol zou kunnen spelen. Misschien zelfs na mijn leven nog? Wie weet, ik zou geen... Het is al zover... De, de ja. 19e eeuw werd al de ja. eeuw van Azië genoemd... ...en de 20e ja? eeuw de eeuw van Azië... ...maar, uh, nou ja, uh, misschien de 22e ja, het eeuw. Toppunt het toppunt van Europa, dat eindigde na de Eerste Wereldoorlog volgens velen. Ja, dat is, dat dat is juist, maar dat is niet het toppunt van het Westen... ...want uh, Europa mag dan minder belangrijk geworden zijn, zoals u ook weet... De Eerste Wereldoorlog is het begin van, van uh, de, de rol van de Verenigde Staten in de wereldpolitiek. En ik zou toch willen pleiten voor het feit, het zijn onze neven. Uh, ze horen bij ons en uh, ze, ze, zijn, ze, ze, ze maken nu een belangrijk deel van het Westen uit. Nou, even het sprongetje naar het kolonialisme. Ja. Um, we hadden het er net al over, over de, de mogelijk de meerwaarde van uh, de koloniën. Mm -hmm. um, en u schrijft hier... Was heel Noord-Amerika Engels gebleven. Mm -hmm. Dan waren de slaven daar al in 1833 en niet pas 30 jaar later in vrijheid gesteld. Dan ja. was het misschien ook niet tot burgeroorlog gekomen. <laughs> ja, hoe zit dat? Dat is uh, natuurlijk zo. Wat als. Uh, kijk, uh, hoe heet dat? Uh, de Verenigde Staten heeft zich uh, onder meer van Engeland afgescheiden omdat uh, een gedeelte van dat land uh, een economie kende die met slaven werd bedreven. En het was duidelijk dat in Engeland uh, men steeds kritischer was ten opzichte van de slavernij. Engeland begon te groeien door de industriële revolutie. En dat gebeurde met een vrije arbeidsmarkt. Er waren geen slaven in Engeland die dat mogelijk maakten. Dus was de gedachte, als wij rijk worden met een vrije arbeidsmarkt, dan moet dat in de hele wereld zo werken. Dat is op zich een foute gedachtegang, maar dat was het idee. En uh, ja, de Verenigde Staten, uh, hoe heet dat, zagen dat uh, slavernij een belangrijk onderdeel van hun economie was. Dat het uh, dus gevaarlijk zou zijn als het moederland zou zeggen van daar moet je mee ophouden. En uh, naast allerlei andere redenen was dat dus een, uh, een poging om die... Uh, toezichthouder uit Londen kwijt te raken. Ja. Dat geldt ook voor Zuid-Afrika. Denk aan de boerenrepublieken die ontstaan zijn toen de kolonisten wegtrokken omdat Engeland begon vervelend te doen: van je moet die slavernij afschaffen. Dat is meegenomen. Uh, het, het geldt trouwens ook voor de positie van de Indianen. De Engelse koloniale regering was veel voorzichtiger met het terugdringen van de Indiaanse invloed in de Nieuwe Wereld... dan de kolonisten in de Nieuwe Wereld. Die waren veel wereld. agressiever. Ja, die waren veel agressiever. Die wilden hè, dat gebied gewoon veroveren. Brood, dood, en pakken. De beste Indiaan was een dode Indiaan. Dat was duidelijk voor de kolonisten. De Engelsen probeerden veel meer een evenwichtspolitiek te bedrijven. Die, die zagen de belangen van de twee partijen. Dus mijn idee was maar nogmaals... Of ik dat helemaal kan bewijzen is duidelijk. Als Engeland nog de kolonisator was geweest van Noord-Amerika in de 19e eeuw, dan was die slavernij wellicht eerder afgeschaft. Uh, alhoewel Engeland natuurlijk wel een probleem had, want ze hadden natuurlijk heel veel slaven in het Caribisch gebied. ...in hun koloniën, die moesten worden vrij verklaard... ...en waar de eigenaren moesten worden gecompenseerd. Ja, ja zoals ook en, in Suriname precies. is gebeurd. En als ze dus ook nog de slaven in de Verenigde Staten erbij hadden gehad... ...dan was natuurlijk ook de mogelijkheid dat ze er iets langer over gedaan hadden. Maar nogmaals... Ze hebben, hoe heet dat, geld geleend bij banken om die eigenaren schadeloos te stellen. Ik denk dat de afschaffingsbeweging zo sterk was in Engeland dat ze ook de slaven in, in, in Noord-Amerika hadden willen betalen. Nou, het, is, het, is, het is wat u zegt, het is ook niet uh, heel onwaarschijnlijk denk ik. Want wat ik altijd geleerd heb is dat de Chine of, de, Chinezen, de Engelsen al redelijk vroeg... Um, in de geschiedenis schepen inzetten om aan de kust van Afrika te voorkomen. Ja, dat er, dat er slaven hadden, slaven, dat is natuurlijk een handel in een ja, plaatsvond. Ja, nee, nee, u nee, nee, dat, dat u bestredde dat. Kijk, het dat, dat is werkelijk echt een unieke beweging uh, waar volgens mij toch te weinig aandacht voor is. Het abolitionisme. Het abolitionisme. Engeland, daar is niets, uh, ab, niets tegen in te brengen, was een van de grootste slavenhandelsnaties in de wereld. Uh, ze hadden ook heel veel slaven in de koloniën. Maar toen ze daar anders over gingen denken, hebben ze dat met een radicaliteit gedaan. die ik daarna eigenlijk nooit meer ben tegengekomen. Niet in Engeland en niet elders. Toen de Engelsen eenmaal besloten hadden, uiteraard na nou, nou, overleg. En er zijn nog nooit zoveel petities aan het Engelse lagerhuis aangeboden. als over de afschaffing van de slavenhandel. Dan spreken we over welke tijd? Dan spreken we over de tweede helft van de 18e eeuw dus uh, hoe heet rond dat? Voor, vlak voor de Franse vlak Revolu voor de Franse revolutie Rondom... Revolu precies ja. goed nou, hoe heet dat dus het is echt een radicale beweging in Engeland onder de nieuwe middenklasse in Engeland die zei hier moeten de we weet je, precies ja. de verlichting hier moeten we een eind aan maken we zijn in gevaar uh, hoe heet dat? Onze eigen ziel te verkopen door door te gaan met slavenhandel en slavernij. Alle tegenstanders zeiden, je bent gek. Je zaagt de tak op waarop je economisch zit. Het uh, west indië is echt heel belangrijk voor Engeland. Uh, hoe kom je anders aan suiker en koffie? Uh, als jij het afschaft, gaan de anderen natuurlijk... ...de slavenhandel overnemen... Uh, ...hoe heet dat, de planters zullen vluchten... ...van Engelse kolonies waar ze dreigen hun slaven kwijt te raken... ...naar andere gebieden... ...dus uh, dit wordt niks. Nogmaals, die groep is door roeien en riemen en ruiten gegaan... ...hoe zeg je dat in het Nederlands... ...om die slavenhandel afgeschaft te krijgen... ...en midden in de oorlog met Frankrijk... ...dus midden tijdens de Napoleontische oorlogen... ...is het inderdaad gelukt om... Het lagerhuis zover te krijgen en later ook het hogerhuis om de slavenhandel buiten de wet te stellen. Het heeft iets langer geduurd om de slavernij af te schaffen, want daar zit dus een financieel aspect aan. Je komt aan het eigendom van mensen als ja. je dat doet. En daar moest dus eerst geld voor gevonden worden. Dat hebben ze gevonden en ze hebben die slavernij als eerste afgeschaft. Die, die activisten van die tijd, zeg maar. ja. de abolitionisten... Voor mij heeft u het er ook, ik weet het niet precies meer... ...maar het, dat zijn een beetje mensen die ook in de lijn van, van Rousseau staan. En... Zeker, maar ook, dat vergeten we vaak... Uh, ...hoe heet dat, uh, in het, uh, laten we zeggen, het bevindelijke protestantisme. Okay. Uh, ja, ja, ja. Het waren mensen die niet tot de staatskerk, de Anglikaanse kerk behoorden... Methodist, ...maar het waren methodisten, ja. kwekers, baptisten. En dat waren mensen die ook zendelingen naar West-Indië stuurden... ...om uh, evangelisatie Iedere werk. ziel is een ziel van uh, onder de Heer. Uh, Precies, de ja de nee, hemel. ze waren echt ja. bang voor de, hoe heet dat? Toorn van God. Voor de toorn van God en de, de onsterfelijkheid van hun ziel zou in gevaar komen... ...als ze die slavernij langer zouden bestaan. Dat is een redenatie die je tegenwoordig in onze geseculariseerde wereld nooit meer hoort... ...maar die is in de 18e eeuw nog heel belangrijk. En dat betekent... Politieke invloed hadden we Geweldige politieke invloed, nogmaals, de mensen... Waar we nu over spreken, mochten niet stemmen. Hè? Dat was in Engeland, uh, was er maar een heleboel, 4%. Uh, dat, ze hadden te weinig inkomen en te weinig bezit om te mogen stemmen. Maar ze mochten wel petities aanbieden. En dat hebben ze dus massaal gedaan. En nogmaals, toen eenmaal de beslissing genomen was om de slavenhandel af te schaffen... Dan moet je natuurlijk zeggen: Heeft het ook wel economisch belang voor Engeland. om de andere slavenhandelsnaties ook te belemmeren. en te zeggen van de Nederlanders, de Fransen. Uh, de ja, Spanjaarden. die, die, die, die, die moeten tegen de Arna's. Ja. Die, die, die, die, Engeland was het machtigste land. Dus die kon ze wel tegen de. Dat, dat, ze, dat die landen dat niet leuk vonden. dat interesseerde de Engelsen überhaupt niet. Dus wat de Engelsen gedaan hebben is. Uh, ze hebben tientallen jaren lang. een heel netwerk van verdragen gesloten. met. Alle landen in de wereld, ook al was er geen schip te bekennen in dat land, uh, hoe heet dat? Uh, je moet een verdrag tekenen tegen de slavenhandel. De Engelse oorlogsschepen moeten het recht hebben om elk schip dat voor de kust van Afrika vaart te inspecteren, om te zien of ze aan goederenhandel doen of aan slavenhandel. En is het een slavenschip, dan moet het veroordeeld worden. En dat is gelukt. Overigens, dat heeft ongelooflijk veel mensenlevens gekost. Want nogmaals, we spreken over een tijd waarin we eigenlijk van die tropische ziektes niks weten. Dus de matrozen aan boord van de Engelse oorlogsschepen die voor die kust voeren, die stierven als vliegen. En je kunt je afvragen of dat hele systeem dat ze opgezet hadden eh, nou zo vreselijk effectief was. Het is een beetje als met de drugshandel. Je pakt één ja. drugshandelaar, maar zeven doen gewoon hun werk. En zo is het ook met die slavenhandel. Er wordt verondersteld dat 15% van de illegale slavenhandelaars gepakt is. Hun schepen zijn kapot gemaakt, de slaven zijn bevrijd. Maar, eh, hoe heet dat, het 85% is doorgegaan. We nemen heel even de tijd om onze donateurs te bedanken voor hun gullengift. En u te informeren over onze online en offline community. Dankjewel Jeroen voor je gullengift.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 W-A-E-R-E -E, Batavieren groep. Of zoek het op via onze Facebookpagina. Laat hier weten wat beter kan of discussiëren over de aflevering. Wat u er allemaal van vond. Dank jullie wel. Heel even over de mensen die zich vandaag de dag zorgen maken om hun ziel. Ja. En dan heb ik het over mensen als Ewald van Vught. Ja. U besteedt hoeveel? Ik denk... Nou, een paar bladzijden. Ja, ja, dat is waar. In een betrekkelijk klein boek. Ja, ja. Mijn, ja. Meneer van der Roofstaat. Ja. Nou ja, dat komt. Uh, mij wordt wel verweten dat ik een niet-academicus als Ewald van Vugt, eigenlijk een man met een journalistieke inslag, zo serieus neem en zijn denkbeelden zo bestrijd. Kunt, kunt u heel ja. kort uitleggen. Um, wat voor de mensen die je misschien niet kennen, wie Ewald van Vught is en wat hij uh, Ja, Ewald van Vught heeft. is een journalist uh, die uh, eigenlijk voortdurend hetzelfde boek schrijft. Namelijk dat er koloniale schandalen zijn. En dat de kolonisatie van Nederland, van, van Nederland in het bijzonder, van Europa in het algemeen... ...ongelooflijk veel slachtoffers heeft gemaakt en ongelooflijk veel onrecht heeft gebracht. In mijn reactie bestrijd ik dat niet... Dat is absoluut niet het geval. Het is, het is helemaal juist dat uh, deels onbedoeld de expansie van Europa een geweldige, om maar eens wat te noemen, reductie terug terugval in het aantal Indianen, het aantal Aboriginals, het aantal Maoris, het aantal Khoisan in Zuid-Afrika hebben. Hè, dat, dat heeft te maken, dat was soms niet bedoeld door de Europeanen. Ze zijn niet die mensen gaan vermoorden of bestrijden, hoewel ze dat ook gedaan hebben. Maar de grote teruggang van die groepen is natuurlijk onbedoeld. Dat kwam door de ziektes die de Europeanen meenamen en waartegen die groepen... Nee, waar het geen... boek boek ook van Guns, Germs precies, en, uh, precies, en, nou, en Steel. Hoe heet dat? Dat noemt Van ja. Vugt een heel klein beetje. Maar het gaat er voornamelijk om de moordpartijen. Ja. En de, en ja, je moet dus alle twee noemen en alle twee het gewicht geven dat ze toekomst en die ziektes dus belangrijker maken dan hoe heet dat, het optreden van de Europeanen. Nou, zo zijn er nog een aantal dingen die echt onzin zijn en die voortdurend terugkomen. En ja, euh, zoals gezegd, euh, omdat mijn boek niet alleen een wetenschappelijk doel had, maar een poging was om aan het populaire debat over die onderwerpen een bijdrage te leveren. Ja, dit, dit boek is, is een afdruk mm -hmm. van, van wel honderden publicaties. Zeker, dat boeken. is absoluut juist. Er zit heel veel informatie in, maar hier zit, hier de hier bedoeling is dat het... ...vlot geschreven is, zodat ook als je normaal de, eigenlijk gewend bent aan krantenjournalistiek, mm -hmm. dat dit boek geen drempel vormt, ja. dat je het gewoon kan lezen. En in de tweede plaats dat de mensen die in de dagbladen en in de weekbladen en in de maandbladen een rol spelen, en Ewald van Vucht doet dat met dat boek... Roofstaat, uh, hoe heet dat, dat wordt opgemerkt, dat verkoopt, uh, het heeft verschillende drukken gehad, het is geloof ik nu zelfs in een soort pocket uh, ja, uitgekomen. Ja, pocketpropaganda. <laughs> ja, je precies. Ja. <laughs> Want ja, het, dan, het... Moet je, dan moet je die argumenten, ook al zijn ze wetenschappelijk niet erg interessant, toch serieus nemen en moet je bespreken uh, wat je er goed en wat je er slecht aan vindt. Ja, want ik heb, ik heb natuurlijk veel collega historici benaderd, zoals mm -hmm. ik uh, mm -hmm. voor mij in het begin ook van de aflevering mm -hmm. zei. 10, 15 man. Yeah. Allemaal hadden ze het te druk. Sommigen yeah. hadden ongelooflijk arrogante uh, antwoorden. <laughs> ja, en die namen het uh, pamfletisme van meneer Emmer niet serieus. En, ja, ja, uh, ik heb wat ja. ik allemaal niet tegen mijn hoofd geslingerd kreeg, omdat ik <laughs> historisch niet onderlegd zou zijn en het allemaal ja, niet begreep. Ja, die, ja. die wilden allemaal niet van, van uh, uit hun Ivoren toren stappen. Nee, nou ja, hoe heet dat? Uh, <coughs> Helaas is dat een ontwikkeling die je steeds vaker ziet. Om bij te blijven in de wetenschap moet je tegenwoordig alle zeilen bijzetten. Je hebt al je tijd nodig om nieuwe publicaties te volgen. Uh, nieuwe archieven uh, te bekijken of archieven die al bekeken zijn opnieuw te bekijken. Uh, je moet je geweldig specialiseren. Dat wordt alleen maar erger. Uh, dus ja, er ontstaat een tweedeling tussen degenen die die kennis populariseren in de journalistiek. En de mensen die alleen maar wetenschappelijke publicaties schrijven voor andere wetenschappers. Ja. Daar moeten we aan wennen, dat is helaas zo. En zoals gezegd, ja, ik ben nog van een generatie waar je het gevoel hebt, je moet alle twee doen. En wetenschappelijke publicaties produceren, plus ook... Een groter publiek proberen te bereiken. En ja, langzamerhand ontstaat er blijkbaar vijandschap tussen wat die is, twee. Ja. Wat is, zou uw boodschap zijn richting die, die historici, waar ik het net over had. Veel jonge historici, hmm. tussen de twintig en ja. de. Nou ja, ik vintig. denk dat er inderdaad behoefte is aan een professioneel, uh, hoe heet dat, getraind kader onder de historici die inderdaad uh, uitsluitend wetenschappelijk werk doen. Maar ik denk dat er tegelijkertijd behoefte is aan mensen die. ...ook het journalistieke uh, metier kunnen uitoefenen. Dus dat je alle twee hebt. En dat zie je dus ook wel als u misschien reacties had gevraagd... ...onder journalisten met een historische achtergrond... ...dan had u misschien meer uh, hoe heet dat, mensen gevangen die wel iets wilden zeggen. Maar als u bij vakhistorici tegenwoordig uh, die vraag neerlegt... Ja, dan kan ik me voorstellen dat je zegt van ja, ik ben bezig met een wetenschappelijke publicatie. Ik heb alle tijd nodig om daaraan te steken. Ik heb geen tijd voor iets anders. Er was ook een, ik zal verder de naam niet noemen, maar er was een dame die had een recensie over het boek geschreven. Heel netjes, heel uitgebreid. En die had daar dat de tijd voor. Maar die had geen tijd om even voor twee uurtjes af te spreken met meneer Emmer en de Battenvierde podcast. Nou ja, zo is dat. Jammer. Een meneer Van Vugt wilde zelf ook niet. Er is een flinke briefwisseling uh, met hem uh, ja, gehad in de krant. Ja, Hij verbaast me eerlijk gezegd. Nou ja, hoe heet dat? Uh... Je zou bijna zeggen, mijn argumenten zijn blijkbaar sterker dan die van hem, maar nou ja, laten we het hierbij laten. Nou, hij, heeft, hij heeft flink, hij heeft 15 jaar heeft hij faam en uh, geld binnengeharkt met, uh, met hetzelfde boek. Ja, dat mag, dat mag ja, best uh, op worden. Dat, dat, dat, dat mag je verdedigen dan, ja, als, als auteur zijnde. Maar goed, ik kan niet treden in de beweegredenen van mijn opponenten, dus ik, ik uh, doe het zwijgen toe. Ja... Um... Waar historici in het publieke debat ook belangrijk voor zijn is natuurlijk dat ze mensen die uh, theoretische kwakzalvers en uh, mensen die dit allemaal andere rare ideeën, ja. demagogen en ja. uh, mensen die feit en fictie ja. vermengen, ja. dat ze dat moeten bestrijden. Ja. Want ja, daar ben boek, ik het helemaal mee eens. U ja. heeft het in uw boek over uh, die abolitionisten, om daar even op terug te komen, um, de activisten van vroeger. Die, uh, die waren toen ook al onder publieke opinie te... Uh... Ja, dat is absoluut juist. Misschien kent u, uh, eigenlijk kent iedere Europeaan... dat beeld van zo'n slavenschip... waar de slaven hutje bij mutje liggen. Ja. Dus dat is echt uh, daarin gehamerd door die activisten. En uh, daar is heel veel over te zeggen. Het is natuurlijk een situatie... die in extreme gevallen voorkwam. Maar uh, dat die... Uh, in wezen toch wel een uitzondering was. Uh, zoals gezegd, uh, er werd ook door die activisten voortdurend opgehamerd dat de slavenhandel heel Afrika heeft vervormd. Het feit dat je mensen laat gaan, dan kan een continent zich niet ontwikkelen. Dat is natuurlijk onzin. Kijk maar naar Europa. We hebben ons juist ontwikkeld in de 19e eeuw. Doordat we grote groepen, namelijk 30, 40 miljoen mensen, hebben weggestuurd naar andere continenten. Zodat de achterblijvers meer land hadden, meer economische eh, bronnen. Zodat ze zich, eh, hoe heet het? Zodat niet al, al de opbrengsten die er waren, werden opgegeten door een steeds groeiende bevolking. Nou, waarom zou dat voor Afrika niet kunnen gelden? Nou, of al dat soort dingen, hoe heet dat, hebben de abolitionisten in de wereld gebracht. En daar zijn we nog steeds eigenlijk tegen aan het vechten, wetenschappelijk gezien. Want het was hele knappe propaganda die dus, hoe heet dat, heel veel mensen heeft overtuigd. En ja. dat is, dat is die, heel veel van die, ja, eigenlijk... Hardnekkige onzin die is, die is gebleven. Die is gebleven. Uh, ik noemde al het idee dat er misschien wel 40 of 60 miljoen slaven over de Atlantische Oceaan zijn vervoerd. Uh, zoals gezegd, ik noemde al de dramatische invloed op Afrika, waar heel veel op af te dingen valt. Uh, het feit dat ze geen aandacht hebben besteed en het feit dat Afrika natuurlijk ook andere vormen van slavenhandel kende. Interne slavenhandel, slavenhandel... Uh, uh, door Arabieren aan de oostkant, daar werd uh, over gezwegen. Uh, nou ja, hoe heet dat? Uh, uh, ook als we kijken naar de slavernij in de nieuwe wereld... hebben de abolitionisten het idee in de, in de gedachte gezegd... dat slaven voortdurend werden verkocht... Op zo'n plantage. Dus uh, ze konden nooit een gezin vormen, ja. geen houvast hadden. Het heeft ook, ook culturele uh, gevolgen gehad, de hele precies, slavernij. Precies, dat wordt altijd beweerd. Ja. En daardoor moest je ermee ophouden, enzovoort. Nou, inmiddels uh, zijn we 150 jaar later. En nog steeds zijn zwakke gezinnen, uh, zijn zwarte gezinnen zwak en vaak gebroken. En uh, hoe heet dat? Uh, het blijkt dat die. Uh, uh, verkopen van slaven, uh, dat dat maar in heel bepaalde gevallen het geval was en dat heel veel slaven juist heel lang op één plaats bleven. Dus al die mythes die door de abolitionisten in de wereld zijn gebracht, die spelen vandaag de dag nog steeds een rol. Ja. Ja, en was knap gedaan zou je kunnen zeggen. Knap gedaan. Ja, u, u schreef ook over dat ze vaak al een beetje privébezit hadden door klusjes hier en daar. als Toen dus bevrijding net was, een mm -hmm. heel mooie anekdote staat ja. volgens mij in uw boek. Ja. Toen de uh, slaven net vrijkwamen, ja? sommigen hadden zoveel ja. privébezit opgebouwd ja. als slaaf. Ja? Ja. Dat ze een, een autootje of, nou. of weet, een, karretje, een karretje konden kopen. En, uh, ja, en waren er toen nog niet. Nee. Nee, dat waren nee, er niet nee. natuurlijk. Nee, dat is natuurlijk <s> zo. <laughs> Kijk, uh, hoe heet dat... Uh, uh, de slavernij aan het eind van het systeem, we moeten wel een verschil maken tussen het begin en het eind van het systeem. De slavernij aan het eind van het systeem was veel meer een systeem van geven en nemen dan we ons kunnen voorstellen. Om uh, die slavernij te laten voortbestaan, en dat wilden de slaven-eigenaren, want ze vreesden natuurlijk het punt dat de slavernij zou worden afgeschaft. De slaven weg zouden gaan van hun bedrijf. En hoe moesten ze dan aan arbeiders komen? Want de Europeanen stonden absoluut niet in de rij om dat over te nemen. Nou, om dat allemaal te bereiken uh, hebben ze dus... Uh, voor Suriname is het zelfs in, in verordeningen vastgelegd... Uh, ...standaard werktijden ingevoerd voordat dat in Europa werd ingevoerd. Uh, ze waren natuurlijk heel keen dat kinderen die geboren werden... in leven bleven, want de slavenbevolking liep terug. Dus ze wilden graag dat dat werd aangevuld door geboortes. Dus was er bijvoorbeeld zwangerschapsverlof voor slavinnen. Uh, hoe heet dat? Allang voordat dat in Europa werd ingevoerd. Uh, er waren kleine bedrijfsziekenhuisjes voor de slaven. Nogmaals, en allemaal zonder vakbonden. En ja, allemaal, allemaal zonder, zonder vakbonden. Alleen zonder al door de, door de drang, door de angst... Ja. ...dat die waardevolle slaven uh, op den duur zouden vertrekken. Nou, en in dat systeem was het dus ook mogelijk dat de slaven... ...als ze hun werk gedaan hadden, een uh, privé-stukje grond kregen... ...waar ze hun eigen voedsel teelden, kippen hielden, varkens, uh, geiten, wat ik het... Uh, ...en dat konden ze dus, het surplus daarvan, konden ze verkopen op de markt op zondag. En daar hebben ze dus, sommigen hebben daar inderdaad veel geld mee gespaard... ...en konden dus... Toen er eenmaal winkels kwamen, konden ze dus inderdaad dure kleren kopen en Paarden, wagen. en schoenen, want dat Schoen. was een slaaf mocht geen schoenen dragen. Nou, ze konden eindelijk schoenen kopen en uh, inderdaad een enkeling kon dan een paard en wagen ter kerk met een paard en wagen naar de kerk gaan. Op zondag. Dat is een ja, beetje. Is een je nu met, met je Rolls Royce <laughs> ja, inderdaad ja, ja, voorrijdt naar ja, ja, ja, de kerk ja, ja, ja. op zondag. Nee, nog heel eventjes terug naar die. Um, uh, de, het idee dat het allemaal een, een, een achter een, een blijvende invloed heeft mm -hmm. gehad, dat het zijn afdruk heeft yeah. afgelaten. Er wordt nu ook uh, en daar um, strijdt u uh, met uw woorden tegen, er wordt gezegd dat. Uh, ...het slavernijverleden in de vezels van onze geschiedenis zit. In de, ja, er wordt ja, uh, hier gesproken, ja. het zit in de vezels van de Nederlandse bevolking. Dat is, een, uh, dat is, is, dat is, dat is wat de directeur van het Rijksmuseum heeft beweerd. Ja, oh, okay. En ik denk dat dat gewoon overdreven is, want de slavernij in de eerste plaats... ...er was dus geen slavernij in Nederland. Heel, heel, heel ja? kort, ja? want ja? Wat, wat, wat u hier u zegt, u uh -huh. maakt een vergelijking met... Uh, ...want het wordt natuurlijk vergeleken met waarom herdenken we zoveel over die Tweede Wereldoorlog... En niet zoveel over die slavernij. Dat vinden veel mensen scheef. En dan schrijft hij hier het aantal Joodse Nederlanders dat omgekomen is. In de vernietigingskampen wordt op ruim 100.000 geschat. Dus ook ongeveer 1% van de toenmalige bevolking van Nederland. En u zegt van, dat dat heeft wel degelijk een... ja, ik denk dat directe, Dat is absoluut niet te directe. vergelijken. Hoe heet dat? De Joodse Nederlanders woonden dwars door de bevolking heen. En toen die werden weggehaald of zich moesten melden om te worden weggevoerd, uh, heeft dat eigenlijk elke Nederlander geraakt. Buren. Uh, mijn ouders, tegenover ouders, onze ouders ja. woonden, uh, mijn ouders woonden ook een Joodse familie die... Naar Amsterdam, werd, uh, uh, Amsterdam moest reizen, daar enige tijd gewoond heeft toen, via Westerbork in Sobibor vermoord zijn. Dat, het is echt, dat is uh, door de hele Nederlandse bevolking. Slavernij was een volstrekt marginaal verschijnsel in Nederland. Uh, het was in, in de oost en in de west, dus ook in Indonesië was slavernij, en in Suriname en op de Antillen. Uh, maar het aantal mensen, dat Nederlanders, dat daarmee in contact kwam... Ik heb het uitgerekend, dat komt ongeveer uit op 1% van de bevolking. En ik kan me voorstellen dat als, je, als die al terug naar Nederland gingen... Dat dat niet een onderwerp was waar ze heel vaak over praten. Dus de meerderheid, de overgrote meerderheid... 90, 95% van de Nederlandse bevolking had niets met slavernij te maken. Tenzij je zegt van ja, de suiker... Die ze aten is door slaven gemaakt. De koffie die ze dronken is door slaven gemaakt. Maar dan kom je toch een beetje in het idee van. Als ik in Duitsland over de autobaan rijd. Ben ik nationaal socialist. Eh, bedoel, ja, dat, dat is, is, is natuurlijk achter... een associatie die denk ik veel te ver gaat. Ja, ja en zodoende is slavernij in tegenstelling tot het... De jodenvervolging, ja. geen, uh, zit, het zit niet in de vezels van onze geschiedenis. Het lijkt mij zoals, echt volstrekt heel van die activisten. overdreven. Alweer, dat is een activistische kreet die mij verbaast van de directeur van het Rijksmuseum. Want waarom heeft hij belang om, om dat te doen? Uh, hij beheert een geweldige collectie schilderijen en voorwerpen. En, uh, je zou het ik zou eerder de, van, van het West-Fries Museum horen. Dat heeft oh, ja, van of of van, een, van een zwarte activist die daar. Ja. Uh, nogmaals, uh, zijn beweegredenen ken ik niet. Dus daar wil ik me buiten houden. Maar nee, ik, ik zie niet in waarom je dit zou zeggen. Het heeft werkelijk heel weinig realiteitswaarde. Ja, nee, want wat mij ook. Opvalt, dus veel van die, uh, van, die, van die zwarte activisten die dit, allemaal aaspen, dit soort uh, uh, leuzen gebruiken, die komen zelf vaak niet eens uit een oud-Nederlandse kolonie, die komen vaak uit Afrika direct, die hebben daar een achtergrond. Ja, dat zou kunnen. Ik weet niet hoe dat verdeeld is. in, in hoeveel Nee, volgt? dat zou ik niet weten. Er zitten natuurlijk in wezen meer mensen die zwart zijn uit de Nederlandse kolonie dan uit Afrika. Want je hebt op zich, als je uit Afrika komt, geen recht om in Nederland te wonen. Ik bedoel, ja. uh, er zijn natuurlijk illegale. Denk aan de Ghanese gemeenschap in Amsterdam. Dat zijn illegale. ik uh, nee. heb ook geen historische band... Nee, de geen Nederland? historische band, dat is juist. Dus is en het zou kunnen zijn dat, dat, die, dat die activisten uh, de retoriek gebruiken die uit de Verenigde Staten komt. Dat ja. is natuurlijk een samenleving die tot het bot verdeeld is als het hier om gaat. En veel van de ontwikkelingen in het debat over zwart en wit uit de Verenigde Staten waaien over naar Europa. Denk aan die hele... Uh, uh, ...gedachten dat banken of bedrijven die vroeger slaven hebben gehad... Uh, ...excuses moeten maken, eventueel moeten betalen enzovoorts. Dat is typisch iets dat uit de Verenigde Staten... Typisch, komt. Dat, dat institutioneel racisme... Precies, dat is iets wat in Nederland in wezen onbekend was... ...omdat we nauwelijks uh, een zwarte of Aziatische bevolking hadden in Nederland. Je had geen, geen Jim Crow wetten. Nee, dat was absoluut onnodig in Nederland. Dat stond helemaal niet. En die hele bevolkingssamenstelling is anders dan in de Verenigde Staten. Ik denk dat we richting een afronding gaan. We hebben nu wel uh, de, de mooiste paaltjes van het boek uh, nou, besproken. Is, um, ik heb nog een doorgeefvraag van uh, heel toepasselijk... Ja. Uh, onze goede vriend uit een, uit een oud uh, windgewest slash kolonie... Jernas Ramatarsing. Ja. Van het uh, uh, Forum voor Democratie. Veel in het nieuws geweest. Mm -hmm. uh, en zijn vraag aan u was um, hoe het komt. Mm -hmm. Dat er uh, zo'n grote kloof zit tussen de manier waarop Suriname en Indonesië behandeld is tijdens de kolonietijd. Ja. Um, kijk... Uh, er wordt vaak gezegd, de koloniale wereld, dat is als het ware één uh, geheel. Dat is niet zo. Er waren verschillende soorten kolonies. De meest simpele vorm van kolonie was eigenlijk een handelspost. Denk aan India in de 18e en de 17e eeuw. De Nederlanders hadden daar in India, dus later Brits-Indië geworden is, een aantal vestigingen. Dat waren niet meer dan wat forten. Uh, en verder, uh, wat de Indiërs maakten, daar bemoeiden de Nederlanders zich mee. Uh, als het interessant was, kochten ze het. En als de Nederlanders iets te verkopen hadden dat de Indiërs interessant was, dan kochten de Indiërs het. Dat is het simpelste principe. De tweede soort kolonie zijn uh, de vestigingskolonies. Dat betekent, denk aan Noord-Amerika, dat je een gebied binnentrekt dat de autochtone bevolking wordt onderworpen of verdreven en dat daar een bevolking van Europa, uit Europa afkomstig zich vestigt. Dat is typisch voor Latijns-Amerika, voor eh, eh, Noord-Amerika, voor Australië, voor Nieuw-Zeeland. Zo werkte dat. Nou, een derde soort kolonie, eh, dat is wat ik noem de bevolkingskolonie. Denkt u aan Indonesië, er zaten dus heel weinig Nederlanders, maar het merendeel van de bewoners van die kolonie waren mensen die ter plekke geboren en getogen waren. En nu onder het Nederlands of het Nederlands koloniaal gezag vielen. Dat geldt ook voor Brits-Indië, dat geldt voor Vietnam, dat geldt voor heel Afrika. En dan is er nog een vierde soort kolonie, dat is de plantagekolonie. Dat is een kolonie waar de autochtone bevolking is verdreven of gestorven of misschien ook uitgemoord, dat zou kunnen. Waar mensen van elders, in dit geval van Afrika en op den duur ook van Azië, naartoe zijn gebracht om te werken onder management van de kolonisator. Die vier soorten kolonies zijn er en Indonesië is dus echt een heel andere kolonie dan Suriname... Of dan Curaçao, wat eigenlijk een soort handelsdepot was. Zo'n zo ja. zo makkelijke kolonie zoals ik u dat... Want zijn vraag dacht. ging vooral... Ja. Uh, hij vroeg zich af waarom de infrastructuur zo slecht verzorgd was vanuit Nederland in Suriname. Ja, wat anders dus is, is in Indonesië. Nou ja, daar wordt ook wel Volgens geklaagd. Uh, maar het is inderdaad waar dat uh, de... Uh, de kolonie eh, relatief weinig mensen kende eh, in verhouding tot Indonesië. en eh, ja, Dat die infrastructuur die er was, eh, door het wegvallen van de plantages die niks meer opleverden toen de slavernij was afgeschaft, eh, konden niet meer meekomen met de concurrentie op de wereldmarkt, uh, ja, toen is Suriname dus inderdaad een, een, een, een kolonie geweest waar weinig uh, geïnvesteerd werd, werd geïnvesteerd. Ja. Er was weinig te verdienen. Er werd ook weinig geld opgehaald uit de kolonie. Dat worden, kon worden geïnvesteerd in een infrastructuur. Ja. Dus waren er weinig investeerders, dus ook niet in Nederland, die daar graag spoorwegen of tramlijnen aanlegden of uh, wegen überhaupt. Ja. Ah, ik denk dat het een... Uh... Een hartstikke, hartstikke compleet antwoord is voor Jernas. Nou, klopt, nou, we, gaan, we gaan ook horen wat hij er, uh, of, hij, of hij er tevreden mee is. en uh, <laughs> Misschien een keer een kop koffie met u als hij meer wil weten. Ja, ja um, Als u reacties ik, krijgt, dan hoor ik het wel. Ja, ja. Uh, dan heb ik nog een vraag voor u. Een doorgegeven vraag voor iemand anders. Uh -huh. En dit is een, misschien een beetje buiten uw gebied ja. van expertise. Uh, we gaan vanavond namelijk... Um, Iemand in twee lui interviewen, Willem Cornax en Wouter Constant over mm -hmm. bitcoins, oh, ja. over de technologie erachter en de economie ja. eromheen. En ja. Mijn vraag nu is: wat zou u willen weten over bitcoins? Of uh, nou ja, die hele technologie wat ik van eromheen. bitcoins weet, is dat het uh, geweldig uh, dat het valuta zijn die geweldig in waarde fluctueren. Dat is iets wat je eigenlijk met valuta niet wil. Je wil natuurlijk als je geld hebt, dat het een standaardwaarde is. Dus mijn vraag zou zijn, is het mogelijk een geldsoort te ontwerpen... Uh, op de manier waarop die bitcoin en andere soorten coins nu worden ontworpen... zonder dat een regering of een centrale bank namens de regering... toezicht houdt op de waarde van die bitcoin. En nu is het wat een gekke voor geeft, heb ik de indruk. Uh, maar misschien zie ik dat fout. Uh, en het zou natuurlijk... In, het, het zou... een uh, valuta kunnen zijn... die ons een stap verder helpt... als het los wordt gekoppeld van regering. Als er echt een internationale... Uh, die dat niets met regeringen... of met, met politieke invloed te maken heeft... maar Totaal anarchistisch het, het, gegroeid. Ja. Maar dan blijft mijn vraag van... nu is het geen serieuze... Uh, valuta, want je kunt, uh, de waarde is elke dag verschillend en dat, dat wil je niet. houden je het is, stabiel zonder instituties? Is het mogelijk stabiel te houden zonder instituties? Dat is mijn vraag. Oké, okay, nou ik, ben ook, ik, ik weet zelf ontzettend weinig over bitcoins, dus ik ben ook enorm benieuwd. <laughs> ja. En we gaan het gewoon voor. Ja, en en ik ga het horen natuurlijk. als krijgt online het te horen. Ja, precies. Dan. Nou, ik ga u in ieder geval ontzettend bedanken voor uw tijd. Niet te danken, ja. Voor het, uh, voor het, voor het prachtige boek wat iedereen... Moet gaan lezen, nou. want het is natuurlijk nog gewoon verkrijgbaar, en inmiddels derde druk. Piet Emmer, het zwart-wit denken voorbij, een bijdrage aan de discussie over kolonialisme, slavernij en migratie. Dank u wel. Gedaan. En uh, vergeet vooral niet te liken, dit, uh, dit te delen met, uh, met uw vrienden als u genoten heeft. En uh, tot de volgende uitzending.